Barbrandsen met het NOS-journaal. Van en naar Utrecht rijden weer treinen op alle trajecten. Zijn er wel minder dan normaal? Het treinverkeer raakte aan het eind van de ochtend ontregeld. Toen rond 11 uur een goederentrein een bovenleidingstuk trok. Vannacht wordt de bovenleiding hersteld. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4 uur vannacht weer op tijd rijden.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 En de afgelopen vier weken hebben bijna 200.000 bootvluchtelingen Europa bereikt, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Het overgrote deel van de migranten kwam aan in Griekenland. Veel van hen zijn oorlogsvluchtelingen uit Syrië. Ook in Italië gingen veel vluchtelingen aan land. In totaal zijn dit jaar bijna een half miljoen migranten naar Europa gekomen. Verwacht wordt dat de stroom voorlopig aanhoudt.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 Op de meeste plaatsen worden de files snel korter. Op de A1 is het nog erg druk van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Knopend Imnes in totaal 9 kilometer. De andere kant op van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen 8. Op de A2 Denbos Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A2 van Amsterdam naar Utrecht staat ook nog behoorlijk vol... tussen Vinkenveen en Maarse, vijf kilometer door een kapotte vrachtwagen. Daar is ook een rijstrook dicht. En ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen knoopend Everding en knoopend Del, 11 kilometer file. De file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag... levert veel vertraging nog op, bij Wassenaar 3 kilometer. En op de N57 Rotterdam-Brouwersdam bij Hellevoetsluis, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort, zomer zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Laura non c'est, è andata via. Laura non è più cosa mia. Verdi che sei qua, mi chiedi perché. L'amor sei niente più mia. Je manka da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 to attack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 Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Uitje tot me select ta, ta, ta, ta, ta.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 FM! Zie FM's aan 106.9. FM!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 Dus Je smeert je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik...